Wat is de favoriete koe? Ja, die loopt naar de andere kant van de boerderij. Dat is de oudste koe, die is 15 jaar. En die heeft ook al eens in het luchtspel gestaan van Jorbert. Dit is een beetje een verwende koe. Die heeft toen meegedaan in het stuk Anatevka. Die was zeer favoriet daar. Want hij loeide al altijd het begon. Hey. Oh. <laughs> daar heeft hij drie weken gestaan. Want hij wilde graag een koe zonder oormerken, maar dat hoorde erbij. De, de, die koe die werd daar helemaal verwend. En toen hij thuis kwam, uh, was er eigenlijk geland met meer mee te bezijden, maar hij wilde ook niet meer bij de koppel. Oh nee? Nee, hij wilde alleen. Sterrenlures ja, ja, ja, ja. Je werd eigenwijs. <laughs> ja, menselijke trekjes. Matthijs Blijenberg van stichting Wakker Dier. Als je kijkt naar dieren die voor consumptie gebruikt worden, dan kan je eigenlijk al stellen dat alle dieren zo'n beetje achter de tralies zijn uh, beland. Je vindt geen enkel varken meer. Je vindt geen enkele kip meer buiten. Koeien nog wel. Koeien zijn de enige dieren die nog buiten lopen. En dat zijn dan de koeien die eigenlijk voor de melk gehouden worden. Maar dat dreigt dus nu ook te veranderen. Er is een heel vervelend onderzoekje geweest dat koeien net iets meer melk geven als je ze in de middag even een paar uur binnenlaat. Maar dat kost zoveel tijd om die dieren naar binnen en naar buiten te doen, dat de boeren zoiets hebben. We laten ze gewoon lekker de hele dag binnen. Ik geloof dat nu 1 op de 10 boeren de, de koeien al binnenlaat. Je ziet ook, wanneer je uh, door het landschap reist, dan zie je ook al hele stukken gewoon groen. En af en toe zie je een aantal weiden nog met, met koeien erin. Maar dadelijk zal dat veranderen. En wij verwachten dat over 5 jaar 80% van alle 4,5 miljoen koeien binnengehouden worden. Ik ben Hans Hopster en ik ben, uh, ben mijn gedragsonderzoeker rundvee bij uh, ID Lelystad. Een koeioloog? Een koeioloog, ja. Hier gaan we links. Ik ben de koe doorgezaagd, hoor je dat? <laughs> maar wat ze hier aan doen zijn is uh, klauwbekappen, een soort pedicure. Hoi oh. Jan. Dat, wordt, uh, ja, dat, dat is een werkje wat, uh, wat de meeste veehouders uh, regelmatig doen. Zo uh, in ieder geval uh, standaard twee keer per jaar. Nagels knippen. Wat is het de... groene nou onder het hoefje? Ja, dat is een van de desinfectiemiddelen, denk ik, Hans. Voor Mondelado en zo, hè? antibiotica. je ja. lopen bij de robot, hè? Dan komen komen niet meer buiten. En met de robot heb je gewoon meer problemen. Hè? Omdat die koeien constant met de poten in de mest lopen. Het had meer infectie zoals Montelaro en zo. Dat zijn ziektes die uh, meer voorkomen. Robert heeft voordelen maar heeft ook wel nadelen. Hoe ver staat de koe af van zijn wilde voorouder? Ik denk dat dat, uh, dat dat heel erg meevalt. Uh, deze koeien die, die lijken natuurlijk nog steeds heel erg op hun, uh, op hun voorouders. Ook al zijn ze in een bepaalde richting gefokt. Maar heel veel uh, zeg maar, basale gedragselementen die vind je ook bij deze koeien. Nog terug. Alleen uh, ja, ze hebben iets minder uh, mogelijkheden om, om dat te vertonen. Uh, bijvoorbeeld, uh, uisterensgedrag, uh, bronsgedrag bij ja. koeien. Dat zie je op dit moment. Uh, ja, dat is in de Nederlandse veestapel is dat een uh, probleem aan het worden. Dat koeien laten dat slecht zien. Je denkt er is toch geen stier in de buurt? Nou, dat is niet de reden, denk ik. Dat koeien het minder laten zien. Mm -hmm. uh, nou, daar zijn we nog niet helemaal achter. Mm -hmm. Eén reden die wel wordt genoemd is uh, dat we. Als we heel erg sterk fokken op, op melkproductieniveau. Ja. Uh, dat dus andere biologische mechanismen uh, zeg maar, uh, ja, wat, wat minder energie krijgen. En uh, in die zin zou je ook, ook kunnen zeggen, als een koe niet tochtig wordt, is dat een mooie biologische bescherming. Dus dat heeft het beest goed uh, uitgekiend. Eerst maar eens even melk geven en dan later komt dat kalf nog wel. Je kunt niet alles tegelijk. Dus Dat is, dat is één verklaring. Oh, ja. Zullen we die kant even oplopen? Ja, ja, ja. de koe helemaal. Ja, Kijk verder <lacht> Nou, een andere reden is natuurlijk dat, uh, dat koeien in zo'n omgeving lopen. Uh, ja, wat, je, wat je wel ziet is dat, uh, dat dieren ook heel voorzichtig gaan lopen. Omdat ja. ze op zo'n betonnen vloer, die op sommige bedrijven ook nog eens een keer behoorlijk glad is, uh, ze onvoldoende grip hebben. Als koeien bronsig zijn, dan springen ze op elkaar. Ja, als je dat natuurlijk op, op, op de ijsbaan doet, dan val je een keer ondersteboven. En dat hoeft ook koeien maar één keer te overkomen. Dan ja, doen ze dat nee. niet meer. Is het dan wel leuk om koe te zijn in Nederland? Ja, dat hangt er vanaf wat voor boer je hebt getroffen, denk ja. ik. Want er zijn, uh, nou, er zijn natuurlijk enorme verschillen tussen bedrijven. Maar er is natuurlijk ook uh, ja, zeg maar, uh, er is een ontwikkeling richting wat meer industriële vorm van melkverhouderij. En uh, ja, daarbij moet je natuurlijk afvragen, uh, komt de koe daar nog voldoende aan, aan haar trekken? Oh, die kiemen, saviëten, saviëten. Die maren, die bal, die loopt, gries en grauw. Brengt zelfs in die sterren nog zweer Ik ben uh, Tam de Groot, uh, biologisch uh, veehouder in Grauw, binnenlanden van Friesland. In de binnenland van Friesland. Hahaha. Ja. <laughs> hey, maar er mist iets aan die koeien. Eh, uh, nou. Uh, van nature meest niks. Nee, maar <laughs> nee. Maar ze, hebben ge, ze hebben niet zo'n gele flap. Ze hebben geen gele flap. Zo'n zo, zo lelijk ding met, met een streepjescode <laughs> nee, erop. Nee, die missen ze. Maar ik denk niet dat zij, hun, zij ze missen hoor. Nee. Hè? Nee, nee. En ik mis ze ook niet. <laughs> maar de, de overheid mist ze wel. Ja, officieel horen er oormerken in, in, in koeien te zitten. Dat klopt. En het is dat je ze altijd in de gaten kan houden als ze. smis Wij lopen ze al negen jaar zonder, dus ja. Wij zijn niet anders meer gewend. En waarom ben je het tegen? Nou, ten eerste... Het, het ziet er niet uit, oké? Okay. Nou ja, het ziet er ook niet uit. Maar kijk, die handeling die, die je moet verrichten om, uh, om zo'n uh, oormerk aan te brengen, en ook nog dubbel natuurlijk, in allebei. Nou, dat staat, dat staat me persoonlijk al helemaal tegen. Dus, uh, ja. Die instanties die duwen je een tang in de hand en die gooien een doos vol flappen bij je op de erf en uh, gaan maar aan de gang. Doe maar. Doe maar. En uh, ja, dat, dat willen we niet. Nou, en, ten, en ten tweede is het ook nog vermenging van het dier. En die beesten hebben er ook last van, want als ze met het prikkeldraad lang lopen dan kunnen ze haken en op scheuren horen. Nou dat hoort niet bij een dier. Gaan jullie biologische boeren Gaan jullie nou ook anders met de koeien om? Dan gemiddelde boeren? Ja. Dat scheelt niet zoveel. Ik, ik, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. De, de, mens, mens dierverhouding, dat, dat staat toch wel wat dichter bij elkaar denk ik dan bij de, bij de echte commerciële bedrijven. Wij zijn niet echt commerciële. God, wij, wij, doen, wij zijn een beetje rentmeesters van, van, van, van aarde, kun je ja. wel zeggen. Wij, uh, wij willen alles een beetje in harmonie. Zoals God het bedoeld heeft eigenlijk. Eigenlijk wel. En zo hoort het. Principes uh, hoort met leven. En ik vind. Ja, daar erg ik me heel erg aan op het moment. Met die welvaart. Dan lijken alle principes ook overboord uh, te gaan. Ik, uh, ik heb altijd een stelling. En dat hou ik ook zo vol. Ik uh, leef. Ik, uh, nee, moet even. Nee hoor. Uh, ik leef liever arm met principes. dan rijk zonder. Ik denk dat er uh, op dit moment. Uh, nou, Daar zijn we eigenlijk ook een beetje mee begonnen, hè, met die klauwenproblematiek. Uh, Hans de Heert, een van onze dierverzorgers, die uh, heel goed is in het uh, bekappen van klauwen van koeien, die zei van, uh, ja, het uh, komt door de robot, hè, uh, dan heb je meer klauwproblemen. Nou, dat is dus een beetje de vraag. Het komt niet door de robot, maar het komt doordat uh, op veel bedrijven, koeien die bij, met de robot gemolken worden, meer worden binnengehouden. Maar uh, dus één op de tien koeien staat, dat blijft op binnen? 6 uh, tot tien procent ongeveer. Van de Nederlandse bedrijven houdt zijn koeien binnen. Uh, dat is een, uh, een ontwikkeling die op dit moment aan de gang is. Uh, maar er zijn dus andere factoren ook verantwoordelijk voor. Niet alleen de robot, maar ook bijvoorbeeld het hoge productieniveau. Uh, en uh, het feit dat bedrijven groter worden, waardoor het lastiger wordt om met zo'n hele grote koppel koeien ook naar een ver weg gelegen perceel te gaan. Dus gemak dient de mens? Gemak dient de mens een beetje. Ja, dat, ja. dat speelt uh, zeker een rol. Gaat de kant op van de varkenshouderij. Hè? En dat krijg je natuurlijk met die uh, grootschaligheid. Hè? Een beetje. Hè? Uh, die grootschaligheid die treedt nu ook toe uh, in, de, in de veehouderij, in de ja. melkveehouderij. En kijk met het, met, uh, met het nieuwe systeem van robotmelken bij koeien. Ja, kijk dan, als die koeien heel ver het land in zijn natuurlijk. dan denken ze niet, ik moet eigenlijk weer even naar die robot toe te melken. Dan, uh, dan denken ze ook, bekijk het maar. Als <laughs> een uier moet al barsten. Ja. Dan, dan komen ze misschien nog eens een keer thuis. Maar. Kijk, dan, dan moet de afstand niet te groot zijn naar het bedrijf toe, van anders dan, dan zie je een koe niet weer terug. Nee. Nou, je moet uh, je denk ik realiseren en recentelijk uh, hebben wij ons dat, zijn we daar nog weer eens een keer met de neus uh, opgedrukt... ...toen wij uh, onderzoek deden aan uh, het functioneren van de melkrobot. Van, uh, ja, hoe gaat, ze... gaat zo'n koe met een melkrobot om? Nou, vrij ruig geloof ik. <laughs> ja, <het> zijn... <laughs> <laughs> dit is niet een melkrobot. Dit is een, een paar koeien die moeten worden afgezonderd. <laughs> Een hek We zijn hier op het bedrijf van de familie Stokman, in het Friese Koudum. Hartstikke mooi hier? Ja, hartstikke mooie plek, fantastische plek, en een mooie plek om het vak uitoefenen. Want als je aankomt rijden, je ziet er maar geen koe. Dat ja, klopt, dat is nu half zes. Uh -huh. Alle boeren zijn nu aan het melken. Aha. Maar deze meisjes die komen ook niet buiten? Nee, we houden de koeien binnen, de melkkoeien. Voornamelijk vanwege een veel beter mineralenbeleid wat we dan kunnen halen. Dat heeft met mest te maken. Ja. Het is namelijk zo dat ja, de mest mag natuurlijk niet in het milieu mag komen. Er zijn strenge eisen voor. En de eigenschap van een koe is dat hij een, een staart heeft ja. en eronder zit nog wat. En als hij die optilt, dan komt er op die ene plek in het land nou, genoeg stikstof zeg maar, voor een jaar. En stikstofverliezen is iets wat de EG van gezegd heeft, dat uh, moet je beperken. Nou, een hele effectieve manier om dat te doen is dus om ze niet zelf die, die, mest, die, die mest naar buiten mest... te laten brengen, maar om het binnen op te vangen. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat is de belangrijkste reden om ze binnen te houden? Ja, dat is de belangrijkste reden. Ja. En dus niet omdat ze meer melk geven binnen? Nee, het hoeft niet per se. Maar dat heb ik ook gehoord. Nou, je kan ze natuurlijk, je weet precies wat je ze dan voert. En buiten, ja, dan heb je een week zon en een week bewolkt weer, dan krijg je heel ander gras. Nee. En dan is het een week regen en dan nemen ze maar de helft op. Dus dat varieert veel meer. Dus dan heb je meer, uh, ja eigenlijk. Ja, een minder constant rantsoen, je hebt meer kans op storingen. Nou, alleen een gezonde koe geeft maar melk. Maar ze komen dus niet buiten, daar balen ze van natuurlijk. Dat kunnen ze wel niet zeggen, maar. En nee, dat kunnen ze niet zeggen, nee. Ze hebben, koeien hebben ook geen vakbond, hè? <laughs> nee. Nou, maar dan wordt, nou, wordt. In het voorjaar worden ze toch wild, dat ruiken ze toch? Um, ik denk dat de koe graag buiten loopt als ja. het mooi weer is. En je doet de deur open in het voorjaar. Dan gaat het prachtige staarten omhoog en dan uh, rennen. Ik denk dat de koe graag buiten loopt. Ik denk dat die in een stal zoals deze wel goed gecompenseerd wordt. Ja, dus ik uh, vind het jammer aan de kant dat ze niet buiten lopen. Hè, vanwege die uh, ja, toch strenge milieueisen. Aan de andere kant compenseren we ze wel zo goed mogelijk. En ik vind het wel uh, goed verantwoord. Hoe, Hoe wil je, heb je het? goed verantwoord? Nou, dat de koeien binnen blijven. Voor de koe of voor de, voor de boer in de mist? Nee, voor de koe. Voor de koe. Nee, ik denk niet dat het van doorslaggevende betekenis is. Dieren die in Nederland buiten lopen, die lopen vaak overdag buiten, niet met slecht weer, niet in de winter. Er blijven natuurlijk niet zo heel veel dagen over. Ja. En, uh... Mooi weerkoeien. Ja, dat zijn natuurlijk mooi weerkoeien. Niemand heeft dus geen discussie over uh, noodweer en dan koeien naar buiten moeten jagen. Het, is, het, zijn maar een, het zijn maar een beperkt aantal dagen als je het vergelijkt met het systeem waarin koeien gewijd worden. Nou, dat proberen we dus zo goed mogelijk te compenseren. Wat we eigenlijk willen is ja. natuurlijk weten hoe voelt dat dier zich nou? Is hij hier nou happy? Is hij hier gelukkig? Nou, dat is, uh, zelfs bij mensen is dat al heel moeilijk om dat, uh, om dat vast te stellen. Uh, terwijl je het mensen nog gewoon kan vragen. Bij koeien is dat een niveau waar we op dit moment nog niet helemaal aan toe zijn. We zijn daar wel mee bezig. Ook al moet je natuurlijk uitkijken om, uh, om niet zeg maar, de weide te vereenzelvigen met uh, goed, goed welzijn. Ook uh, de omstandigheden in de weide kunnen natuurlijk behoorlijk beroerd zijn. Alleen op dat moment uh, zijn er geen mensen uit de stad die dat slaan meestal. Want die zitten dan uh, warm bij de kachel. Ja, dus je, je moet er ook niet, uh, ja, niet te emotioneel over doen, vind ik. Niet te romantisch. Niet te romantisch. Het nee. uh, heeft me ook verbaasd bijvoorbeeld, dat er op zo weinig weilanden uh, bomen staan waaronder koeien kunnen schuilen. Ja. bijvoorbeeld. Klopt. Ja, dat, dat is dit ook nooit. Nee. Ja, dus wij, uh, wij zijn natuurlijk in Nederland uh, gewend om uh, die, uh, die veehouderij uh, te rationaliseren. Ja, en toch houden we van koeien. En toch houden we van koeien. Ja, dus dat betekent dat uh, ja, de inzichten ook wat dat betreft aan het veranderen zijn. Ook in de melkveehouderij. Uh, er komt ook steeds meer aandacht voor gezondheid en voor welzijn. En uh, ja, welzijn, gezondheid, dat gaat ook vaak gepaard met een, uh, met een betere, uh, betere productie en een beter inkomen van de boeren. Dus in die zin is zowel het dier als de boer daarbij gebaat. Ze kunnen nu haast niet meer lopen met die grote huis. Een oh? koe kan niet meer hard lopen, die maar die krijgen. van ons wel. Ja, ja. Die maar die geven minder melk? Ja, ook. veel minder. De helft de minder. De helft? De, helft. de, helft. de helft minder, ja. Dus dat scheelt echt? Ja, natuurlijk. Dat is, dat is ook logisch natuurlijk. Als je geen kunstmest gebruikt en je stapt niet helemaal vol met, met kraag voor, dan geeft een koe automatisch veel minder en de kwaliteit van het gras is minder want er zitten meer bloemetjes tussen en uh, en kruiden en uh, ja dat is wel veel gezonder deze melk is beter denk ik het smaakt het ja, lekker ik, ben wel, ik ben dan ook een beetje eigenwijs ja. maar daarom ben ik ook biologisch boer ja. je moet er voor je eigen opkomen hè? voor je eigen product <laughs> Je ziet dan wel leuk om koe te zijn in Nederland. Want de, de horentjes die, die zijn ook afgesmolten. En, en er is zo'n plastic sieraad in je oor en dan niet meer buiten. Oh ja. Een rotvak. <laughs> <laughs> nou, ik weet. Ik ben nu 25 jaar boer. Ik weet een beetje hoe mijn vader het deed in de 20 jaar daarvoor. En uh, de koeien hebben het nu een stuk beter. Ja? dan 30 jaar terug. Wat is er op vooruit gegaan? Nou, de gezondheid. Ze hebben veel lekkerder eten. De liefde gaat heel vaak door de maag. Ja, weet je? He? Koeien hebben een koeien, hoop maag, hè? He? Koeien hebben veel maag. Veel liefde. Ze hebben, veel, ja, er is, uh, ze hebben de, de ventilatie is beter, dus de omstandigheden waarin een koe leeft, ja, die is ronduit beter. Vroeger stonden ze vast aan de nek, weet je nog? In die romantische stallen met stro, waar ze eigenlijk hun warmte niet kwijt kunnen. En koeien hebben niet, net als olifanten, grote oren, die kunnen moeilijk hun warmte kwijt. Dus puur en alleen om die reden, ja, ja, daar ja, is het toch wat, uh, wat gedrukt. Vroeger hoefden ze maar 3000 liter per jaar te, te leveren. En tegenwoordig is het bijna 10.000 liter, toch? Koe, die koe wordt letterlijk uitgemolen. Ja, ja. ja, blijft niks van over. Pel is... en been. Dat is het idee dat je een koe kan uitmelken. Maar dat kan helemaal niet. Nee? nee. Je kan een koe, je kan een koe die kan alleen maar melk geven. Die, die moet zijn melk laten schieten. Dus dat is een, een, een actieve actie. En je kan een koe het alleen maar zo goed mogelijk naar zijn zin maken. Door allerlei, ja, wat je maar kan bedenken. Er wordt van alles bedacht. We staan hier op het waterbed ja. En dan geeft een koe melk. Maar het werkt niet andersom. Dan, dan, valt het, dan, dan gaat het niet. Je kan niet zo, zijn poot omdraaien en zeggen, geef melk. Want als ze er niet in zit, dan zit het er niet in. Nee, nee. Alleen die houding al, die zou de melk sterk remmen. Ja. koeien zijn gevoelig voor stress. Je moet rustig met ze omgaan. Dus ik denk dat die productiestijging die er geweest is, alleen maar een tekening. Dat die koeien het beter hebben. Maar er zijn ook mensen die zeggen, om, omdat die... Hoe je zoveel moet presteren dat, dat, tegenwoordig, dat je tegenwoordig helemaal slijters hebt. Hoe je die eigenlijk niet meer op hun poten kunnen staan. Nee, dat is onzin. Als je dat vergelijken met, met vroeger, dan uh, heb je nu uh, veel meer uh, kennis over de gezondheid. Veel meer preventieve gezondheidszorg. Ja, dat je griep... al antibiotica krijgen? en zo? Nee, griep wordt voorkomen, griepspuiten. Er worden uh... allerlei toestanden uitgehaald om te voorkomen dat een koe wat krijgt. Ja. Want als een koe wat krijgt, ja, dan is je productie er niet. Dus het is dan in belang natuurlijk van en boer en van, van koe dat hij niet ziek wordt. En daar is veel meer kennis over, die wordt toegepast en daardoor geeft een dier meer melk. Maar niet omdat er langer aan getrokken wordt of harder. We hebben hier in een, uh, we hebben een heel dossier van, van, van, over koeien uh, met, met grote problemen. Hier hebben we bijvoorbeeld een foto van Mark Pasveer die ooit in zo'n uh, stal is geweest. Waar je gewoon een koe Eetje. ziet. En uh, ja, ja hij is, is gewoon. Zijn voorpoten, ligt die, uh... Hij is door zijn voorpoten heen gezakt. Hij ligt met zijn kop letterlijk in de mest. Te, te rusten omdat hij gewoon zichzelf niet meer kan dragen. En die ui... De uien die steken naar achteren en zo'n dier wordt nog gemolken. En dit gebeurde op duizenden bedrijven en het gebeurt nog steeds op duizenden bedrijven. Maar het is en... om, omdat ze te veel melk moeten leveren. Dat hun eigen botten te zwak worden omdat alle kalk in de melk gaat of zoiets. Nou je, je moet je voorstellen, hè, in 1950 gaf een koe gemiddeld 4000 liter melk. Dat is al belachelijk veel natuurlijk, want het is eigenlijk bedoeld voor per het jaar. kalf ja. per jaar. En nu geeft zo'n dier gemiddeld al 8000 liter melk. Dat is een verdubbeling. En er zitten nu koeien bij die 10.000 liter melk per jaar geven. Nou, dat is absurd veel. En als je voorstelt dat juist met die koeien weer wordt doorgefokt, er wordt zoveel doorgefokt op die hoge productie, dat allerlei andere mankementen gaan ontstaan, omdat daar niet goed over uh, nagedacht is. Ja. En dan krijg je dat dieren grote problemen krijgen aan de uiers, ontstekingen, uh, botproblemen, doordat ze de hele dag ook op die stal moeten staan. Uh, en je kan je ook voorstellen dat heel veel dieren uh, gewoon dat niet meer aankunnen door de poten heen zakken. En uh, ziek neervallen. En het vervelende daarvan is ook nog dat die dieren notabene, ook nog gemolken worden. Ook, en dat die melk en zo ook het vlees ook nog uiteindelijk gewoon geconsumeerd wordt. Kan je je ook afvragen van wat voor een effect kan dat hebben op de mens. Want uh, toen je het probleem met die gekke koeienziekte had en nog steeds eigenlijk hè, duiken er allerlei gekke koeienziektes nog op. Uh, daarvan is uiteindelijk gebleken dat dat overdraagbaar was voor de mens. En dat, dat je daar dus aan dood gaat. Dat, dat wij ook slijtziekte krijgen bedoel je en door onze poten gaan zitten. Nou, je kan je voorstellen dat je door de manier waarop dieren worden gehouden, door het toevoegen van hormonen, door het toevoegen van uh, allerlei antibiotica, groeibevorderaars, door het binnenhouden, door het slechte, uh, slechte welzijn van die dieren, dat moet toch uiteindelijk uh, ook op de mens uh, invloed hebben. Ik krijg soms de indruk dat als de boer dan gedwongen door allerlei uh, economische omstandigheden, als hij bijvoorbeeld uh, wieltjes in plaats van poten eronder zou kunnen monteren, als dat meer zou opleveren, dan zou hij daar niet, niet over twijfelen. Ik denk dat er heel veel boeren zijn die daar ook heel veel moeite mee hebben. En uh, dat er ook uh, heel weinig boeren zijn die uh, gewoon vrijwillig uh, kiezen voor deze schaalvergroting. En maar op het moment dat je natuurlijk uh, ja, daarvan moet leven... Ja, maar is er, dus, er, er moet toch echt een grens zijn wat je nog een koe kan aandoen? Ja, die is er, die is er zeker. He, bedoel, je hoeft alleen maar uh, wat over de grenzen te kijken. Dan denk ik aan uh, de hele grote bedrijven in, uh, in bijvoorbeeld uh, Texas, Californië uh -huh. in de USA. Hoe is een koe daar aan toe? Nou, daar wordt het koe in ieder geval niet meer gezien als een individu. He, dus dan, dan lijkt uh, zeg maar de waarde van het individu ondergeschikt aan het uh, bedrijfsrendement. En ja, wat je dan doet is uh, koeien toch meer tot, uh, tot uh, productiefactoren ja. bestempelen. Maar gaat het, het daar niet naartoe? Als het Amerika nee. is, dan zal het hier ook wel komen. Ik denk dat, je, dat, er, dat wij middelen in huis hebben om dat uh, niet uh, te hoeven. En uh, ik denk ook dat heel veel mensen dat eigenlijk helemaal niet willen. Met weemoed dicht no boer, nog aan de oude tijd. Hoe was het, wou wo niet meer op reiket. Vooruitgang moet er wezen, ja dat is nu het parool. Wat nu vandaag aan een dag bloos wordt, de preiket. Het is niet bij brood alleen. Zo zegt ze nu en dan, maar had het er op aankomt, weet er weinig van. En boer den vraagt zich af, geloof niet dat ik mij vergis, wanneer hij economisch zelf niet meer verantwoord is. Wanneer hij economisch zelf niet meer verantwoord is. De consument moet eigenlijk de keuze maken die zegt ik wil uh, het ene, ik heb nu de keuze, ik wil een biologische boersteun of wel een gangbare boersteun. En als de als als consument gewoon denkt ik wil het goedkoopste, dan verdwijnt dit soort landbouw wat we wij bedrijven. Dat verdwijnt gewoon, maar dan is de consument zijn eigen schuld. Moet het niet meer zeuren. Nee, zo is het. Maar als ze dan nou meer zouden gaan betalen, dan vraag ik me af of, of die boer dan denkt van nou, dan verdien ik wat meer, daar heb ik recht op. En of die koeien dan, en varkens dan beter gaan krijgen. Nou ja, daar zou, nou, zou je met recht die voorschriften uh, kunnen opschroeven, natuurlijk. Hè. En dat is nu een beetje moeilijk, natuurlijk. Want als de boer het geld er niet voor heeft, dan, moet die, dan heeft hij maar één keuze, dan moet hij stappen. En als jij zegt, die boer betaal ik goed en ik wil daar ook een, uh, een, een de garantie bij, dat het dier goed behandeld, die je koeien buiten staan, dan kan je dat ook vragen, met recht. Maar ja, als de boer niet genoeg geld meer heeft, ja, dan zegt hij natuurlijk ook, dan. Uh, hoe noem je het in de Welger dan? De... de koe in de Welg. De koe in de ja. ja, dan is het over en uit. Hè? Dat is ook het probleem waar de veehouderij mee wordt geconfronteerd, dat is ook denk ik een frustratie voor veel veehouders. Dat mensen zeggen de consument hecht veel waarde aan welzijn. Maar is vervolgens eigenlijk bijna niet bereid om daar dan ook iets voor op tafel te leggen. Dus mensen die, die te krentig zijn om biologische melk te kopen, die moeten gewoon niet zeuren over dat ze koeien buiten willen? Ja, dat denk ik wel, ja, ja. uiteindelijk. He, dus het, recent heb ik gelezen dat er een, een, een melkfabriek ook zeg maar, extra kwaliteit melk wil gaan verkopen. Nou, dat zou kunnen zijn door er een label dierenwelzijn op te plakken. Als, nou, dat zou bijvoorbeeld best een kwartje duurder mogen zijn. Maar dan, uh, ja, dan ben ik erg benieuwd hoe groot die markt daarvoor is. En mensen die dat dus dan niet willen kopen... Het schijnt al een, een overschot biologische melk te zijn. Ja, dat is op dit moment dus al een probleem. En dat, is, ja, dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met de beschikbaarheid van die producten. Maar aan de andere kant zijn de, de ervaringen van Albert Heijn ook niet zo heel erg positief daarmee. En dus mensen zijn toch geneigd om in eerste instantie te kiezen voor een goedkoop voedselpakket. En drie keer per jaar op vakantie te gaan. In plaats van andersom. Als we nou een contract met Saoedi-Arabië sluiten dat we alle mest daar in de woestijn kunnen dumpen, laat je ze dan weer buiten als het mestprobleem weg is? Of uh, vind je het nu zoals het nu is gewoon handig en praktisch en prettig voor koe en boer? Als het milieuaspect zou wegvallen, dan zouden wij ze weer buiten houden. Ja? Ja. iets dat we helemaal niet hebben gehad. Um, eventueel zou je nog kunnen hebben, want je die, die oormerken kwamen er zo plotseling in, ja. hè? Uh, <coughs> dat komen chips en zo. Uh, ja. ja. Je zou kunnen zeggen van, God, maar dat is toch uh, op zich gaat het wel de goede kant op, dat die oormerk verdwijnt, mm -hmm. hè? En dan zou ik kunnen zeggen, ja, maar dat is maar een heel klein extra. Dat heb ik al gezegd, hè? Ja. Uh, want ik had dus nog. Uh, ik weet niet of je dat wil weten, je hebt natuurlijk allerlei ingrepen bij dieren. Hè? Het bloedprikken, castratie, het snavel, kappen. Uh, dieren worden gewoon in de bio-industrie uh, constant mishandeld. Ja. En dit is dan een heel klein dingetje wat nu eindelijk is afgelopen. Maar alleen maar voor de mensen die uh, echt weigeraars zijn. Hè? Want het is niet zo dat alle flappen nu gaan verdwijnen. Alleen die mensen die weigeraars zijn, daar is een oplossing voor. gevonden Nou, ik zie de toekomst. Ja, aan de ene kant wel, wel, wel zonnig en aan de andere kant wel weer wat, wat, wat triest, ik weet het niet. Ik, uh... Kijk, uh, aan dierenwelzijn willen ze toch steeds meer doen. Maar ja, door die schaalvergroting wordt het dier toch wel steeds meer een nummer. Dus, ja, alle klein, kleinere bedrijven verdwijnen allemaal en dan krijg je hele grote bedrijven met, met Twee, drie, vijfhonderd, zo'n vijfhonderd koeien. Ja, nou ja, dan, dan krijg nou je een meer beetje de... Amerikaanse toestanden natuurlijk. Hè? En uh, nou ja, ik, ik geloof niet dat dat in ons land zo past. <lacht> maar ja, ze willen waarschijnlijk toch die kant op. Meer marktgericht. En dan, uh, dan zullen er nog heel veel verdwijnen, heel veel boeren. En koeien ook <lacht> Jammer. Als ik op een maart, mijn is vaar of iets trog het oog In ding blijft gelijk, het maakt het meer rijk, die taal smijt mij al een baan. Denk ik om Friesland, zoch ik zien dwarpen, mijn roon om en daar een oude porkerij, mijn en een kei, een smelle op veert, een wettermoone. En daar jere ik voor mij, de oude sterren bij. Er zwaait jokkelbut, vol eindig sieswut, dan brengt hij zich en nog. De maren jinticht, een machtig gezicht, en dan komt de oude sterren denk ik om Friesland. Zo ik zien dwarpen, mij roen om hier en daar oude porkerij. Mij schiep en kei, een snelle op opveelt, een wettermoene. En der jaren ik voor mij, de oude sterren bij. De dik en het bad, het lacht en het schaar. Zo is het de knooio te die. De viskeren moor, een tillen, een toer. ja dat is het Friesland van mij. Denk ik om Friesland, zoch ik zien dwarpel, mij rondom hier en daar een oude porkerij. Mij schipen en kei, een smelle opveert, een wettermone, en der jere voor mij, de oude sterren bij.